Een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het aantal vluchtelingen dat dit jaar naar Europa is gekomen... is de grens van een miljoen gepasseerd. De Internationale Organisatie voor Migratie, IOM... telde tot gisteren 1 miljoen 5.000 vluchtelingen. Ze kwamen via zee of via land naar Griekenland, Bulgarije, Italië... Spanje, Malta en Cyprus. Verderweg de meesten gingen vanuit vluchtelingenkampen in Turkije naar Griekenland... Volgens de cijfers van het IOM zijn 3700 vluchtelingen tijdens hun boottocht omgekomen. Het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt neemt de laatste weken af... en dat heeft vooral te maken met het slechte weer. De man die vorige week werd aangehouden omdat in zijn huis een kist... met daarin het lichaam van zijn vermiste moeder werd gevonden, komt vandaag vrij. De Limburgse politie zegt dat er geen concrete verdenking van moord of doodslag tegen hem bestaat... en dat hij daarom niet langer vast hoeft te zitten.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 De kleine jongen bracht niet door. Dat deed hij pas in 1976. We hebben het over André Hazes. Dus ja, met Johnny Kraaikamp, met Juanita. En toen was André Hazes precies acht jaar oud. Zo, jongens, even de woordjes overhoren. Wat is het Italiaanse woord voor kind? Studeren. Studeren. Italiaans. Ik Italiana. Uh, en hoe groet je schooljevrouw Juanita in het Italiaans? Oh, hoe jullie. Dat doet hij toch zeker telefoon. Goeie lida. Goeie Het is met wat een signorita. Je bent uit een signorita en fantastico. Goeie lida. Goeie hey, nader Hij signorita. Je bent vader, signorita en poetico. Ik En Fantastico. Fantastico Alsof we in Rome of Napel zijn geboren Zo Italiaanse, geen woord is gespaard De letter van een jongen kan ik nooit overhoren Omdat die is. steeds andere woordjes leren Priënte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 Nou, zeg ga je mee. In de Amsterdamse haven ligt een droomskip op de lijm. Is het waar, is de vaar, Is een huis zo groot? En maakt de rode zee echt een kleur zo rood? En is een walvis nou echt een echte vis? Of een zeeman die toevallig aan passagieren?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 Zij is de op de ring. niet zo duifjes. dring niet zo duifisch. Iedereen Ik het zijn zulke dommerieken, oh wat ben jij mooi gekleurd. Duivies, duivies, kom maar bij Gerritje, zal je niet vechten, om één zo'n erretje. Duivies, duivies, wat zijn ze mak, zeventien Wat een mooie veertjes, wat een lekkere dons, duifies, duifies, wat zijn ze mak, 17.000.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 In de soep gedaan uit 1939, die u hier vaak heeft gehoord. Ook Zoek de Zon op uit 1936. Schip vreugde in het leven. Nee, schep vreugde in het leven, moet ik zeggen. Ook uit de jaren 30. En Louise zit niet op je nagels te bijten. En ik heb een andere voor u uitgekozen. die nu met Zoek de Zon. Zoek de Zon, al die is bereid. Want er de zon, de schijf, er er zijn. Zoek de zon op, die is zo fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. slaap staat wel aardig zomaar om je houten huid, maar als je boter op je hoofd hebt, blijft er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Hé, hé, hé.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 Schaduw brengt hem van de wijs Zon zegt hij tot elke prijs Daarom zingt hij het kaste met zijn hoofd tussen het ijs Zoek de zon op, die is zo fijn Want een beetje zon, dat schijnt, dat moet er zijn Stapelade zon, maar houdt niet op de huid Maar als je wolken op je hoofd, en blijft, dan blijft er dan maar niet vooruit zoek, ja, zoek de zon, die is zo fijn, want is die fijn Want een beetje zon, dat schijnt, dat moet er zijn staat wel aardig zo omhoog je houten huid Maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar liever uit Wil je niet opstaan, weet je maar leeg moet moet je weten wat er van komt. Hey, hey, hey Zeg, wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken Het rommelen zo raar als ik je zie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 En het meisje van het vrouwelijk geslacht. Dat liefde na, de meisje heeft mijn me bol op hol gebracht. Trots alles heeft ze ingebrekt, dat is een grote straf. Wat los en vast is, maakt ze op, maar de rok zakt altijd af. En overal waar ze gaat staat, heeft ieder haar de raad. Sarah, je rok zakt op. Wie heeft dat gedaan? Sara, jobt zak dan, laat dat zo niet gaan. Moet je, lief moet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwem, denk aan je pas pas op Toch Sara, Jorobt zak dan, wie heeft dat gedaan? Sara, job zak dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren dron, ik met een linker oog. Lara jorop, zak dan, haal dat ding omhoog.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 Sarah, je rokzakt die wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzakt laat dat zo niet gaan. Doetje, lief je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je wat toen op. Toch Sarah, je rokzakt die wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzakt laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, dieken met hun oog. Zara, je rotsakt om, haalt dat ding omhoog. Kiet kom kiet om me, kiet kom kiet om me, kiet de man is gek. je rot zo, niet zitten moet alweer samen zijn. Hoe het de jaar heen heen doorbij al die erinrijd, halen je goed op weg. En duurt het langer dan ik zeg, kiet dan heb ik van de pech. Zara, je rotsakt om, wie is dat gedaan? Zara, je rotsakt om, laat dat zo niet gaan lief moet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zuidenweg, denk aan je wat doen pas op, Sarah, je rotzak dan, wie zit dat gedaan? Sarah, je rotzak laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog stikken met een linker oog. Sarah, je rotzak dan, haal dat ding omhoog. In het blokje van drie horen u als eerste Lou Bandy met Zoek de zon op.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 Men alles meer met kalm overleg. Ook op den weg had men geen pech. Men reed elkaar nog niet bij vorken tot grijs, maar ik kwam nog heel thuis. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoor bij het kruipende gedierte het paard en wordt als zeldzaamheid bewaard.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 Zoals in sinds blokje is het geluk gekomen. Honderdduizend sterren streelde ik jouw blonde haar. Kweet met hoeveel tranen als geen werkt genomen. Daarom blijf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 Het onder een paar dagen. Ze liepen langs de waterkant, ze liepen langs de kracht. Zo wandelde ze hand in hand op de wegen onder macht. Hij zei: Juffrouw, pas op die plas, de weg is hier zo smal.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 Ik no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 It's this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 Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Just right. right. Stuur je allemaal fijne...